Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zandvoort ruikt het naar benzine en verbrand rubber. Want over het circuit rijden racewagens van de Supercup al rondjes. Maar alle ogen zijn gericht op de race straks om 3 uur. Dan is de Formule 1 race en zien we Max Verstappen vanaf de eerste plek starten. Verslaggever Simone Tukker ziet dat de stemming er in de badplaats goed in zit. Die sfeer is heel erg goed en mensen hebben er echt heel veel zin in. Het is nog steeds heel erg druk. Je moet je voorstellen, er zijn hier zo'n 100. 100.000 fans op weg naar het circuit en die hebben ja, heel veel zin in de race. En al die mensen ja, die hopen, gaan er misschien ook wel een beetje vanuit uh, dat Max Verstappen hier vandaag gaat winnen. En je voelt uh, ja, dat, uh, dat die gemoedelijkheid en die sfeer uh, dat die in de lucht hangt. Hamas heeft vijf Palestijnse mannen geëxecuteerd in de Gaza. De militaire groep, die de basis in de Gaza strook... zegt dat twee van de mannen samenwerkten met Israël. Correspondent Ties Brok. Volgens Hamas doen ze het om een signaal te geven aan de bevolking. Om duidelijk te maken dat samenwerking met Israël... Uh, ja, eigenlijk het ergste is wat je kunt doen in de ogen van Hamas. En daar dus ook de zwaarste straf uh, op moet staan. De drie andere mannen die zijn geëxecuteerd zijn veroordeeld voor moord. Duitsland pompt nog eens 65 miljard euro in het bestrijden van de gevolgen van de alsmaar stijgende prijzen. Zo blijft de korting op het OV bestaan en krijgen studenten en gepensioneerden een energietoeslag. Het is het derde anti-inflatiepakket van de Duitsers. En het is over en uit voor een van de oudste dierentuinen ter wereld, de Bristol Zoo. Na 186 jaar sluit het park vanwege geldgebrek. Door de corona-lockdowns is er niet meer genoeg geld om de dieren te verzorgen en het park te onderhouden. Met een speciale actie door bezoekers werd nog ruim een ton opgehaald, maar het was niet genoeg. Jammer voor de bezoekers. Dit is so upsetting, but it's not all bad news. The zoo is going to relocate to a different site nearby. However this doesn't stop it being really sad that this beautiful zoo that's full of incredible plants en amazing animals is closing down. Buiten de stad komt trouwens wel weer een nieuwe dierentuin. Nu de Bristol Zoo dicht is, komt Artes in de top 5 van oudste dierentuinen terecht. Het weer, er schijnt een lekker zonnetje, er is wel wat bewolking en het wordt 25 tot 28 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Zin in Zandvoort zin in Zoord is zin in ZFM. Let nu Race Radio Oh no when does it go out I want to stay in Get things done naar een Grand Prix in 2020 die toen niet door is gegaan vanwege een, een of ander virus waar de, halve wereld, uh, wat zeg ik, de hele wereld last van had. Uh, toen had ik op een gegeven moment een rubriek bedacht van uh, alles wat er een beetje uit 1985 uh, kwam of is uitgevoerd. En daar zat uh, deze van David Bowie ook in. Maar dan in de live versie bij Live Aid. Want dat was uiteraard in 1985. Het was dan het laatste jaar dat de, de Dutch Grand Prix, toen heette het gewoon de Grand Prix van Nederland, is gehouden. Inmiddels is die alweer terug. Vorig jaar, uh, voor het eerst na 36 jaar, werd die uiteindelijk uh, verreden. Toen nog met de nodige uh, covid-restricties. Maar vandaag uh, gelden die restricties niet meer en is het dus gewoon volle bak. Dus uh, we gaan kijken van hoe dat uh, verder uit uh, gaat pakken. Um, dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog het een en ander aan interviews uh, liggen. Die uh, gemaakt zijn op de persdag. Die het grote biermerk heeft uh, georganiseerd op uh, woensdag 31 augustus. Dus daar uh, komt uh, nog het een en ander aan voorbij. En er is muziek. Uh, zoals altijd dus net David Bowie met Modern Love. Nou deze die kent ook denk ik wel iedereen. Want het is een sample die later een uh, Madonna nog heeft uh, gebruikt. Maar het origineel is Van Abba... But gimme gimme a man After the midnight Ja, toen uh, kwam later Madonna nog eens een keer bij uh, een van die uh, twee componisten. Wat zeg ik, bij beide componisten. En die zegt, ja, maar ik vind dit eigenlijk wel leuk en die wil ik uh, nog een keer gebruiken. Dat uh, is toen ook gebeurd. Uh, gimme, gimme, en a man after midnight, want dat was uh, het origineel. Uh, we gaan nog even terug naar woensdag. Uh, toen had ik ook een uh, gesprek met voormalig Formule 1 rijder Guido van der Garde. Want dat is hij tenslotte wel geweest. Maar hij is uh, tegenwoordig ook actief voor Viaplay, want daar is hij Annalee Guido van der Garde, die staat uh, bij mij. Um, ja, want ook uh, zijn rol zit tegenwoordig bij Viaplay. Hoe vervalt dat? Maar heel goed. Ja. Ik ben, uh, ben blij dat we... Ja, dat ik mee heb kunnen gaan naar, naar Viaplay en uh, dat ik daar een, uh, een leuke analytische rol heb kunnen krijgen. En ik ben heel blij hoe, uh, hoe het daar gaat en hoe het daar loopt en uh, wat achter de schermen doen en wat stappen we hebben gemaakt de afgelopen maanden. En uh, ja ik zit daar wel lekker op mijn plek. Hoe kijk jij als uh, analist naar, dit soort, ja, naar, naar de Formule 1 nu? Leuk, want uh, we hebben natuurlijk een heel mooi jaar gehad. Ik vind juist de, de, de regelgeving die ze voor dit jaar neergezet hebben met de nieuwe auto's. Hè, dat echt de downforce aan de down onderkant van, van de auto afkomt in plaats van de vleugels. Dat dat echt een stap voorwaarts is. Je ziet ook dat er veel meer ingehaald wordt. Dat er veel meer entertainment is op het circuit. Dat uh, echt spectaculaire uh, mooie races gezien hebben. Dus ja, ik juich het alleen maar toe. Dan deze wedstrijd, hè, want het is natuurlijk ook een uh, Grand Prix uh, op de kalender. Wat is hier zo speciaal en bijzonder aan? Ja, we mogen natuurlijk met z'n allen trots zijn dat wij een Grand Prix in Nederland hebben. En vooral in Zandvoort. Het is natuurlijk een, een old school circuit. Iedereen, alle rijders die je hierover hoort, vinden het geweldig om hier te rijden. En, en vinden het een mooie baan. En ja, weet je, dat komt allemaal wel dankzij natuurlijk een toporganisatie. Dat ze het aangedurfd hebben om zo'n circuit hier en zo'n event neer te zetten. Maar onder andere ook door Max want stappen. Ja, met Max Stappen hebben we natuurlijk een coureur Nederland waar we trots op mogen zijn. Die natuurlijk wereldkampioen is en die dit jaar nog een keer wereldkampioen gaat worden. Ja, dan kunnen we ook dit soort dingen gewoon neerzetten. Ja. De X-factor is Max voor deze wedstrijd. Zeker, zeker. Nou ja, iedereen komt natuurlijk van Max Stappen. Iedereen wil zien... Hoe goed, hoe goed hij is en, en wat hij neer kan zetten. En, uh, hij is natuurlijk op dit moment uh, een van de bekende Nederlanders. Het bekendste wel niet. En uh, ja, ik vind dat wat hij neerzet uh, is ontzettend knap. Concurrentie, eventjes kort uh, daarbij pakken. Wat doet de concurrentie verkeerd? Ja, wat niet. Uh, maar zo lang hebben we volgens mij niet met het interview. Nee, maar... Heel kort dan. Kijk, waar we het wel over kunnen hebben, ik vind dat Max Stappen en het hele team, hoe ze alles neerzetten, is gewoon fantastisch. Ze hebben het gewoon goed voor elkaar. Ze hebben een goede auto, goede engineering, goede zitten. Max zit is maar, geen fouten, doet zijn ding. En dat is ontzettend knap. En de rest, uh, ja, die laatste teken vallen. Race Radio. Race Radio, blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, Race Radio. Uit Haarlem, low Werkt. en het nummer wat ze een tijdje terug hadden uitgebracht, hide-and-seek. vond hem zo lekker klinken, ik denk dan uh, zullen we die ook uh, erbij halen als een soort rode draad naast uh, de platen pole position van Afrojack. Die ook uh, meerdere malen straks uh, voorbij nog gaat uh, horen komen. Maar goed, we hebben ook nog even wat zaken die we nog even moeten bespreken. Want daarnet was er een blik op het circuit al geworpen. De heren Checo Perez en Max Verstappen reden in een politieportje. Tenminste, zij niet, maar ze werden gereden. En bij de Hans Ernstbocht besloten de twee rijders even uit te stappen. En daar pakte Verstappen kennelijk een soort van Colvetti-kanon. Nou, niet helemaal. Maar daar kan je dan iets in stoppen en dat werd dan in het publiek afgeschoten. Dat is nog iets anders uh, met uh, datgene wat er gisteren is gebeurd. Maar goed, uh, dit is beter, denk ik dan. Want uh, daar zijn uh, de fans denk ik ook wel uh, heel erg uh, verguld mee. Maar die zaten dus uh, in een politie-Porsche. En dan houden we een politie-Porsche, dan wel te verstaan. En werden dus een beetje rondgereden. Dus die Drivers Parade is, die is nu aan de gang. Uh, nog meer nieuws, want uh, er zijn natuurlijk ook nog uh, wat, uh, wat races uh, gereden. Uh, namelijk een Formule 2 race, de, de race. En die is gewonnen door Filippe Drugovic. Want eerder in deze uitzending hebben we al Sander Dorsman aan het woord geladen van MP Motorsport. En daar rijdt deze Philippe Drugovic voor de kampioenschapsleider. Zo staat hier bij Motorsport.com uh, en uitkomend voor het Nederlandse team van MP. Bleef Richard Verschoor voor. Dus uh, de Nederlander Verschoor werd dus tweede. De wedstrijd kende de nodige chaos met een code rood en drie maal een herstart. Dus er is in ieder geval het nodige gebeurd. Maar dat kun je dan denk ik later nog uh, terug uh, zien. Uh, die, die kwam goed weg uh, van zijn pole position. De Braziliaan stak na het startschot gelijk over. En uh, van de buiten naar de binnenkant. En dat moet natuurlijk ook uh, bedoeld zijn... om er zoveel mogelijk uh, de tegenstander een beetje dwars uh, te zitten. Um, hij deed dat voor onder meer Jack Doen. De zang van eh, Mick Doen, de oude motorsportcoureur. Logan Sargent sloot eh, aan als derde maar lang duurde dat niet. En de Amerikaan remde zich en schoot rechtdoor in de torso. En hij wist de bandenmuur te ontwijken, maar moest wel weer achteraan aansluiten. Eh, daarop eh, werd het een, een beetje het uh, verhaal uh, van, voor de nummer drie van het uh, kampioenschap. Want Logan Sargent, die uh, toonde zich met uh, de rode lantaarn zeer ongeduldig... en wilde zeer snel ook het uh, terrein goedmaken... En in zijn daderdrang tikte hij in schaalvlak uh, uh, de achterkant van de enige vrouwelijke deelnemer in dit Formule 2 veld, Tatjana Calderon, aan. En opnieuw vloog Sergeant van de baan, maar deze keer ging hij wel recht de banden in om zijn Carlin Bolide veilig weg te kunnen slepen uh, van de boarding en de boarding te herstellen. En alle rommel ook nog eens een keer op te ruinen. Scheen er een safety car op het uh, circuit. Na vijf ronden kwam er weer een koude rood... en werden de piloten ook snel naar de pits gedirigeerd. Er zou ook Richard verschoren, want die reed op dat moment in de, op de vierde plek. En ruim een half uur na het eerste staande vertrek werden de coureurs opnieuw op gang geschoten... nu middels met een rollende start. Druukovic versnelde al voor de laatste bocht. De arie Luijendijk bocht Dat is wel bekend... en hield moeiteloos de koppositie vast. Doen bleef op de tweede plaats voor Dennis Hauger... En Verschoor daarachter. En Ayumo, uh, Iwaza, Liam Lawson, Clement Novlak en Marcus Armstrong. Die knokten uh, daar in de openingsfase voor uh, plekje nummer 6. Uh, daarna uh, voerde Doen de druk op bij Drugovic. De zoon van de motorlegende Mick Doen, dus dat zei ik net al, dacht in de achterronde nog een kans te zien bij de Tarsenbocht. En dat bleek een vergissing. Doen blokkeerde zijn voorbanden die daarmee gelijk naar de. Ja, naar de gallemissen waren. En uh, daardoor kon uh, Droegovic een gat van een dikke seconde slaan. Na twaalf ronden ging Doen naar binnen voor nieuwe harde banden. En Droegovic bezocht zijn garage een ronde later. Daarmee kwam de leiding van, uh, in handen van Richard Verschoor. Want ook Hauger moest naar binnen. En uh, de Nederlander heeft dus ook even kort op kop ge gelegen. Want, maar Droegovic kwam terug op de negende plaats voor Doen... En Verschoor, die moest daar uh, weer dus een ronde daarna weer de pits in. En daarmee ja, moest hij uh, ook de leiding uit handen geven. Uh, de Nederlander nesten zich bij het uitkomen van de pitstraat tussen Droegovic en Doenin in. En die hadden elkaar weer gevonden op warmere banden, te Doen geen moment. Hij pakte Verschoor via de buitenkant van de Huguenotsbocht. En in de zeventiende omloop ging het weer goed mis. En dat is dus, uh, voor de Japaner Marino Sato... Bij zijn pitstop werd het linker niet aan zijn bolide bevestigd. En terug op de baan was de Japaner kansloos. Hij vloog hem meteen af in de Gerlach. En opnieuw moest een safety car eh, ter plaatse komen. Om de boel een beetje weer in gang eh, te houden. En ook voor de veiligheid. Eh, de herstart werd een chaos met een hoofdrol voor Verschoor. De Nederlander reed op het rechte stuk tegen de achterkant van Doen. En die achterste voren tegen de vangrail belandde. Ook Norvalak kreeg een tik en die moest opgeven. Daar opnieuw was er wederom een safety car. En de derde herstart na 25 ronden verliep wel vlekkeloos. Lawson behield de kop voor Theo Pouchier. En Frederik Vesti, eh, Drugovic en Verschoor. En nadat ook Lawson en Poucher en Vesti waren gestopt voor rubber ...was het vrije zicht voor Drugovic. Verschoor volgde in tweede positie. En inmiddels was het eh, de tijd een factor geworden. Want de Formule 2-courus race maximaal een maximale uur En door code rood begon de tijd een beetje te dringen. Tijdens het wegtikken van die resterende minuten... werd Drugovic niet meer aangevallen door Verschoor. En de Nederlander moest juist oppassen voor de derde man, Iwaza... die in het uh, slotfase binnen de DRS-afstand wist te komen. Tot een heel haalpoging kwam het uiteindelijk niet. En Drugovic finishte uiteindelijk met twee seconden voorsprong voor Verschoor als eerste. En daarmee pakte hij zijn vijfde zegen van dit seizoen. Iwaza werd uh, derde, uh, achter dus Richard Verschoor die tweede werd... En Hauger eindigde als vierde. En familielid van de legendarische Emerson Vittipald. Ik weet niet precies hoe het zit. Volgens mij is het een kleinzoon. Enzo Vittipald die kwam als vijfde binnen. In het kampioenschap leidt Droegovic met 233 punten. Want het is natuurlijk kaasje voor MP Motorsport. Poucher die volgt met 163 punten. dus een behoorlijk grote gat. Wat Droegovic inmiddels geslagen heeft met de concurrentie. 70 punten. En Sergeant, Logan Sargent die staat op de derde plaats met 130 punten. Uh, waar staat uh, Richard Verschor? Die staat 13 in de tussenstand met 85 punten. Dus dat is een beetje het uh, verhaal van de half race, uh, die gereden is. Maar we gaan natuurlijk uh, nog uh, meer horen straks. Want ja, we gaan straks ook de, de Formule 1 uh, bekijken. Hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Maar eerst hebben we natuurlijk uh, voor, uh, voor de mensen. Na dit gepraat van mij over de Formule 2-race nog muziek staan. Cheers for Fears met Change. Nou, er is behoorlijk genoeg mediabelangstelling voor dit dorp. De NOS laat duidelijk de beelden zien vanaf onder meer het station. En ik zag ook net dat David Mollenburg met op de achtergrond Robert van Overdijk... ook alweer geïnterviewd werden door de collega's van de Landelijke Pers. Tiers voor viers hadden we net met Change. Nou, wij hebben ook nog de nodige interviews. Ben Zonneveld, die had de marketingdirecteur... Van Els Dijkhuizen, en nou dan mag ik het biomerk wel nog een keertje noemen, dat is Heineken geweest. Over uh, ja, alles wat uh, met die, die Dutch Grand Prix uh, te maken heeft. en wat, uh, wat de rol van het uh, biomerk zelf is natuurlijk. We gaan praten met uh, mevrouw Els Dijkhuizen, directeur marketing Heineken Nederland. Ja, goedemorgen. Uh, we staan hier bij een zeer druk bezochte persconferentie. Dat is erg leuk om uh, te zien. Uh, wat voelt u daarbij voor de tweede keer? Ja, ik moet zeggen, zelfs nu de tweede keer heb ik toch uh, uh, hele goede kriebels in mijn buik. Dat het nu bijna gaat beginnen. Het is toch een van de grootste evenementen van Nederland. En uh, ja, je hoopt gewoon dat alles goed gaat. Dat, uh, dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dat er heel veel energie loskomt. En ook uh, denk ik stiekem dat Zandvoort ook een beetje trots is weer. Ja, Zandvoort is heel trots. Dat ja, heeft toch? u zelf al uh, gezien als u Zandvoort binnenrijdt. Er, er, er gebeurt van alles. Hoe belangrijk is uh, de Zandvoets Grand Prix voor Heineken? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Toen de gesprekken uh, begonnen, hebben wij natuurlijk als Heineken Nederland aangegeven dat wij heel erg graag uh, hieraan uh, willen participeren en dan ook echt als title race houden. Er wordt uh, uh, alom hier in de tent en buiten ook bij de rondleiding heel veel verteld over 0.0. Uh, hoe belangrijk is 0.0? Uh, don't drink if you drive, dat is een goede slogan. Maar gaat 0.0 het 0 .0 de overal nemen? Kijk, uiteindelijk wordt Denk ik 0.0, nooit groter dan Heineken weet je Maar het sponsorship Formule 1 heeft, ja, is eigenlijk de meest scherpe manier van communiceren, omdat wij het belangrijk vinden dat mensen niet drinken en ze gaan rijden. Dit jaar gaan we ook nog verder, hè. het is niet alleen maar niet drinken als je in een auto stapt, maar eigenlijk op ieder elektronisch. Ja, ik heb Riki over Stepje voorbij zien komen. Ja, nou morgen gaan we nog een extra... Kijk, Stepje is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, Wij zijn in Nederland. Wat doen wij veel in Nederland? hebben we Fietsen. Ja, dus uh, ja, zonder al te veel weg te geven gaat hij morgen op een fiets. Okay. Heeft u zelf ook een circuit rond gefietst? Jazeker, <laughs> maar vorig jaar ook. En wat leuk is, is dat soms op tv zie je eigenlijk helemaal niet hoe schuin die bochten zijn. Maar als je gaat fietsen, dan heb je, nou, dan heb je eigenlijk nog meer respect. En dan weet je ook dat Sandvoort echt een moeilijk circuit is. Ja, dat uh, werd net ook al door Norris verteld. Uh, ze vinden het allemaal apart. Kort en strak. Het uh, Circuitant Voort lobbyt voor nog een aantal jaren uh, Grand Prix erbij. Doet Heineken daar aan mee aan die lobby? Uh, ja, als wij dat doen, doen wij dat vanuit een algemene sponsorship. Kijk, ik geef natuurlijk wel aan dat wij interesse hebben om te continueren, maar in de basis moeten zij eerst hun. hun. Om de handelingen doen voordat wij erin stappen. Yeah, nou, wij zijn natuurlijk positief. Hè? Kijk, dit is, uh, dit is een, uh, vind ik een heel groot succes. En uh, ik denk ook wat leuk is, is dat het circuit, zowel het circuit als denk ik alles wat er om het circuit heen gebeurt, anders is dan bij de meeste Formule 1 uh, races. Maar dat horen we de directeur net ook zeggen, die, Ja toch? Uh, hij is helemaal enthousiast, en, uh, maar dat bent u ook, zie ik nog steeds. Ja, maar ik moet ook zeggen, vorig jaar, die passie van alle fans, kijk wij zijn er natuurlijk uiteindelijk, hè. op de racetrack is het, when you drive never train, maar voor de fans is het natuurlijk het feest en je ziet gewoon dat de Nederlandse fans, ja, zowel op Koningsdag en, uh, en op dit soort gelegenheden, één grote prachtige oranje massa zijn, die als, als één Achter de fans U bent uh, voor het Nederlandse marketing. Uh, maakt u het ook in het buitenland wel eens mee? Ik, uh, dit fanship bedoel je? Nee, de, de, op een ander circuit. Gaat u een ander circuit? Nou, in de basis uh, niet. Ja. Maar ik ben uh, wel geweest uh, met het discountry in Barcelona en als privé ben ik in Abu Dhabi geweest. Hoe proef je dat dan? Het is heel anders. Zeker, Abu Dhabi is, is, is anders. Daar gaat het ook veel meer uh, over, over geld. Daar gaat het veel meer over zeg maar, de, de, de glam van de Formule 1. Terwijl, vind ik, zand voor het gaat, over, echt over het racen en over het fanship en de supporters. Ja, dat is dus wel duidelijk. Ja. Uh, we hebben net uh, de trofee gezien. Ja. Bijzonder was dat om uh, het filmpje te kijken hoe die hem gemaakt heeft, Pablo. Uh, hoe, hoe bent u eraan gekomen? Nou, kijk, wat we uh, wilden doen is, is een trofee die echt Nederlands is, een Nederlandse roots heeft, ook echt, echt Heineken hè? dit is de, de Heineken Stern shape, en heel erg Nederlands. We zijn op zoek gegaan naar een Nederlandse jonge kunstenaar die dat zou kunnen en toevallig wisten we ook dat hij een heel groot Formule 1 fan was. Dus dan ga je met elkaar in gesprek en dan zie je wat hij maakt en wat voor passie hij ook heeft voor Zandvoort en voor de race ja, en dan heb je een match made in heaven. Ja, en dat was Ben Zonneveld, die even een gesprek voerde met uh, Els Dijkhuizen. De managing director van uh, Heineken. Want uh, die gaat daar over de commerciële zaken. Um, nou, we hebben nog uh, zat uh, tijd uh, voor, uh, voor alles en nog wat. Want uh, we zitten nog uh, mits, iets minder dan anderhalf uur voor de grote wedstrijd. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek. En uh, kijk, als ik op een dag als deze, kan ik er af en toe nog wel eens even zo eentje tussendoor muiselen waar ik zelf tegenaan gelopen ben. Nieuwe muziek, om het Myers even zo te zeggen. Flora met Cannibal. I'm over here, give it a try. You're looking tasty boy, I need a bite. A little closer, don't be shy. You'll be my breakfast, lunch and dinner, if you like. Baby, I'm the type of girl that likes to take you home. Tell me how you wanna do me, let's not take. Leuk eerlijk gezegd. Uh, Flora met uh, Cannibal. En uh, die Flora, dat is uh, ook, ook wel een leuk verhaal. De dame in kwestie komt 22 september uh, hier uh, naar de studio om het een en ander te vertellen. Over haar muziek, maar ze zal ook zelf het een en ander uh, laten horen hier bij uh, deze fijne omroep. Uh, want het is vandaag en niet alleen vandaag. Want uh, gisteren hebben we er ook uh, nog uh, een flinke snok aangegeven vanaf uh, 10 uur uh, op zaterdag. Morgen is het een beetje begonnen en we hebben dat uh, gisteren afgesloten tot vijf uur uh, met race radio. En straks uh, gaan wij uh, gewoon ook hier vandaan uit de race ook volgen. Voor de mensen die dat niet kunnen volgen of wat dan ook, die kunnen ons uh, gewoon uh, opzetten. Want wij kijken gewoon mee, want dat uh, mogen we gewoon doen. Want uh, ja, daar is uh, verder ook uh, helemaal geen, uh, geen problemen mee, denk ik. Want uh, je hebt het toch uit uh, de tweede hand in dat opzicht. Um, straks uh, gaan wij uh, natuurlijk ook nog uh, Want uh, inmiddels is Dumont gearriveerd die ook even net Op, uh, op de straat uh, was uh, geweest uh, Hans Bodman, maar ja uh, die moet ook uh, nog even een beetje, hebben. of uh, ja, Ik ben met de fiets gekomen, ja? Jij ja, bent met de fiets ja, gekomen? Jij durft niet met de fiets, want, uh... <laughs> Nee, ik had er zoiets van, uh, dan word ik weer ergens uh, tegengehaald Ja, dan ben je gek, man. Je mag gewoon doorfietsen. Uh, Niks in de hand, man. Nou, nou ja, goed. Ik ben lekker lopend. Dus. Ja, je hebt helemaal gelijk, je hebt gelijk. Nou ja, goed. Ik, ben, ik heb ook lopend die ronde gedaan. Ja. En ik moet zeggen, dat was heel leuk om te doen. Ik bedoel, uh, begonnen in de haltestraat ja. en uh, daarna naar het station. Ja. En uh, daarna naar de winkeltjes op de boulevard. En, en nog even, bij bruut afgesloten het strand ja nou ja, dat was een leuke uh, uh, wandeling en uh, ja, je, je, je, ik bedoel, voordat je het weet, uh, die mensen ook allemaal die komen, die zijn voordat ze het weten op het circuit, want je, je hoeft links en rechts te kijken, links zie je die prachtige zee ja. uh, en allerlei uh, uh, winkels die uh, verkopen en weet ik wat er allemaal staat, ja. dus uh, nou ja, uh, volgens mij loopt het helemaal gesmeerd. Ah, nou, dan, dan denk ik dat de organisatie wel in ja, de handjes kan verrijven, denk ik. Als ja, het ik zo... had net beelden op, uh, op play en uh, ja, die sfeer die zit er geweldig in. Allemaal mensen met vlaggetjes en dingetjes. En, uh... Het is een beetje Koningsdag, uh, maar dan ja, ik zelf. weinig tegenstanders van de Formule 1 uh, op de tribune zitten. Dus... Ik heb ook helemaal, trouwens ook uh, van dat hele verhaal van Extinction Rebellion Ja, Ze zijn wel geweest. Ze, ze, ze hebben even in de buurt van de Tromstraat gestaan. We ja. waren er een stuk of 15 Ja. En hun uh, nou ja, goed, uh, goed recht natuurlijk om uh, te protesteren. Maar ja, ja. veel dichterbij het circuit kwamen ze ook niet. Nee. Maar uh, ja, dat was Extinction Rebellion en uh, natuurdefensie, milieudefensie, een paar, een paar mensen. Ja. ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik bedoel, uh, die mensen hebben een goede recht om, uh, om de natuur te beschermen. Maar ik denk niet dat uh, uh, zo'n race als de Formule 1 desastreus zou zijn voor uh, de natuur. Ik bedoel, nee. als ze uh, 15 kilometer verderop fietsen. En bij uh, Taterstiel gaan staan. Dan ja. heb je veel meer uh, ja. recht. Nou ja, ik had, ik had het gisteren met uh, Jan Lammers nog even mm -hmm. buiten de, ja. uh, de, het interview om hierover. Omdat ik zelf even mm -hmm. aan de tand werd gevoeld. Uh, tijdens de Heineken Persdag. Ja. door een journalist van trouw. Van, uh, van ja, hoe zit dat met, uh, met de tegenstanders hierin? Ja, ja. ja, ik zeg, uh, die zijn er eigenlijk. Uh, ja, ze zijn, ja wel, ze zijn er wel. Maar ze zijn er ik bedoel, het is uh, niet uh, in grote nee. getalen. Uh, nee, dat, dat klopt. Maar want het... ik heb een beetje de teneur, dat zei ik tegen deze journalist... dat het een beetje het idee is alsof uh, het halve dorp tegen is. Maar ik zeg, die verhoudingen uh, zijn uh, gewoon ik uh, anders. Ik denk misschien 10% dat uh, heel, ja. of heel weinig heeft met, uh, met Formule 1. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Oh, er zijn een hoop mensen die hebben niks met die, met die, met die racerij en die autosport. Hm. Um, dat, nou ja, goed, uh, er zijn ook mensen die houden niet van voetbal... En, uh, Kijk, dat heb je altijd natuurlijk. En, maar ja, goed, uh, we mogen gewoon als Zandvoorters trots zijn op zo'n evenement in ons dorp. Mm. En de marketingwaarde die het vertegenwoordigt, nou, die is... Uh, onschatbaar, want nou, ik denk, we hoeven alleen maar naar de TV ja, te, te kijken. En, uh, straks bij de internationale uitzendingen zie je al die keer het woord Zandvoort uh, voorbij komen. <laughs> ja. Nou ja, daar kijken honderden miljoenen mensen naar. En, ja. um, ja, ik heb ook ondernemers gesproken die merken ook dat er gewoon meer uh, buitenlanders buiten deze uh, Grand Prix, hmm. dus buiten het weekend, uh, die komen hier ook gewoon kijken. Uh, die willen even op het circuit kijken en uh, misschien uh, dat er afgebouwd gaat worden straks, dat willen ze ook zien. En, uh, hmm. Maar ook van de Swinters, ik heb bij uh, Strijden gestaan een tijd, daar kwamen ook allemaal buitenlanders en waar is het circuit? Ik zei nou, als je hier uh, uh, 100 meter doorloopt, dan loop je, zo, loop je er zo in. Ja. Maar uh, die, kwam, die kwamen alleen maar kijken naar het, uh, naar het circuit. Uh, ja. Van Oostenrijkers tot uh, Spanjaarden. Ja. ja, die, die, die aantrekkingskracht van die Formule 1 is natuurlijk uh, grandioos. Dat ja. weet je zelf ook wel. Ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan de uh, uh, weg de uitzendingen Ja, nu, we gaan uh, rustig uh, richtingen kijken. We kijken nu even naar de beelden. Van de toegangsweg. Ook al is het een heetal geweest. Uh, nou in ja, de dat handwijzer. is een hele belangrijke politieke kwestie <laughs> geweest. Deze toegangsweg <laughs> ja. die we zien. <laughs> ja. maar, dat is nu te zien op de NOS. Er ja. lopen nog wat mensen naar beneden. Het is uh, Gate uh, 1. Ja. En uh, nou ja, die, die zijn er net op tijd voor, uh, voor de race. Over één uur en een kwartier. Hmm. 13,59 Ja. En uh, ja, de NOS is begonnen met zijn uitzending volgens mij. Dus ja. we gaan het zien. We gaan het zien. Um, weer muziek. Joe Jackson en Stepping Out. Alweer een tijd uh, terug, uh, 1986. Ja, we gaan de uh, tuur afsluiten. Uh, dus dat, uh, want ik heb nog uh, drie minuten, want, uh, want dan uh, kan ik nog een mooie, even straks een nummer uh, uh, laten horen. Wat precies aansluit tot aan het nieuws van twee uur, want uh, we hebben nog uh, vier uur te gaan. Hans en ik hebben sowieso al een halve werkdag uh, hier bij de radio uh, erop uh, zitten. Maar er komt nog een halve werkdag, uh, dus uh, de komende vier uur uh, zijn jullie nog niet van ons af. Um, en ik denk dat dit ook nog wel een uh, aardige is... Uh, waar we nou mee mooi mee af kunnen sluiten dit uur. Neil Young en The Heart of Gold.